de laatste aflevering van deze serie de Provencie... gaan we het hebben over het adoptieproces van de gemeente. Jan van Barneveld, hartelijk welkom bij deze laatste aflevering alweer. Adoptie van de gemeente. Ja, het is een uh, moeilijk, gevaarlijk en soms een beetje griezelig onderwerp. Een glibberige Grilig. paden. Ja, het is, er zijn kerken doorgesplitst... En... En, en, en ruzies in gemeente. Hoe komt dat toch? Ja, het gaat over Israël en de verhouding gemeente Schuin en kerk. Ja. en Israël en het Joodse geloof enzovoorts. Het is natuurlijk erg moeilijk, want we zijn 19 eeuwen uit elkaar gegroeid. Mm -hmm. Het is het begin natuurlijk met. Het uh, begon eigenlijk een beetje. Met de ruzie in de eerste gemeente mm -hmm. met Paulus en Barnabas ja. en de Fariseeërs en schriftgeleerden, die tot het geloven in Jezus, in Yeshua, gekomen waren als messias. Aha. En die zeiden: Besnijden dat, dat heidense zootje. Ja. En voor de rest uh, kunnen ze er ook bij horen. En, en Paulus en Barnabas die, uh, verzetten zich daar fel tegen. We gaan daar niet op in. Ja. Maar de conclusie van uh, de eerste gemeente was: Besnijden is, hoeft niet, dus je kunt gerust zijn. Yeah. Ja, maar het verschil bleef komen. En het gebeurde ook dat vele heidenen die interesse hadden, die eigenlijk hun heidense geloof zat waren, dat al die afgoofden en al dat gedoe, en die gingen naar de synagogen. Ja. Die vonden het joodse geloof veel praktischer. Mm -hmm. En nou, dat zat natuurlijk die... Die christenen natuurlijk ook niet, zo, niet goed, die bischoppen die vonden dat helemaal niet leuk. Nee. En, nou, daar, dat is steeds verder uit elkaar gegroeid. Maar ja, dus steeds smeriger en slechtere preken. Uiteindelijk is er een scheiding gekomen tussen de Joodse ja. groepen en Ja, de maar dat was erger. Kerk. Er kwamen steeds meer fel anti-Joodse uh, redenvoeringen hmm. en preken. En uh, zodra de kerk de macht kreeg onder Constantijn de Grote werden de dreigementen van de bischoppen in de praktijk omgezet. En dat liep uit op uh, christen-jodenvervolgingen. Uh, en dat liep uit uiteindelijk op de hel van de middeleeuwen voor de joden. Ja. En dat liep uit op die verschrikkelijke kruistochten... Ja. Hè, waar uh, de, de mensen onder het aanroepen van de naam van de heer... Uh, joden verbranden. Uh, ik, ik vind het erg om over te praten. Ja, het is wel dat een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Ja. En, maar ook werd er natuurlijk door knappe heidengelovigen, ge, zoals Augustinus, getornd aan de theologie. Zodat hij uh, niets Joods meer had. Ja. De Sabbat werd verzam, uh, veranderd in de zondag. zondag. Ja. Zegt er nou maar niks over. Ik, ik wil er geen correspondentie over. Ik ruzie er <laughs> niet over. Uh, nee. Maar het is wel een feit... Ja. Dat, vroeger hielden ze allemaal de Sabbat. Ja. Ook die heidenen, die, die Sabbat mee met de Joden. Ja. En, uh, maar dat is ook helemaal... En, en en andere het, dingen. Nu is het hele weekendfeest. Op vrijdag de islam, op zaterdag de, het Joodse... Nou, maar ik, ik, vind, ik vind dat zo... Uh, eerder de Sabbatdag dat jij die heilig staat. Ja. Nou, als de wet zeggen ze dan. Jongen, jongen, jongen. Zeg je dat ook van andere tien, gebo negen geboden? Ja. Nou, het is... Die, die discussies die erover ontstaan. Die zijn. Uh, uitermate onheilig. Ja. onsmakelijk. Mm -hmm. en ook. ontbreken alle logica. Maar ja, ja. Maar ik denk dat we die discussie nu niet ingaan. over de sabbat of de zondag. Nee, dat gaat. maar dat, dat, ja, uh, daarom is het ook zo moeilijk. Ja, want we goed. zullen we straks ook zien. wat zijn de consequenties. Want als want, wij gaan zien. waar we vandaan komen. En waar we horen. Ja, want Hoe? de andere kant is dat hè, als je wel de Sabbat wil houden, ook als christen, dan zie je dat hele groeperingen ook heel, ja, heel strak daarin worden. Hè? Ja, dus... dat, dat, daarom zeg ik ook, het is heel gevaarlijk. Ja. Sommige vrienden van Israël, echt oprechte vrienden van Israël, ja. die gaan veel te ver. Ja. Ik sprak in een, een, in een grote evangeliegemeente, nou, dat was prima. Maar die leider die had me onder tranen verteld, telefonisch voordat ik zou spreken, dat er een aantal mensen de, de sabbat wilden gaan houden. En op zich vond hij dat niet erg. Laat erover praten. Niks ervan praten, die waren zo ongelooflijk fel. Ja. Ja. En, en het avondmaal deugde ja. niet en, en niks deugde er meer. Nee. En, dan, en dat ging zo hard tegen hard. Dan zou je haar zeggen van jongens, pas 1 Corinthe 13 toe. De liefde verdraagt, de liefde doet dit, de liefde doet dat. En ja, maar dat vergeten maar, ze dan. Nee, dat dat, dat is komt het... allemaal door het eigen ik. Ja. Dat moet, dat, als je dan hun visie aangetast wordt, dan wordt hun eigen ik aangetast. Ja. En dan moet je het een beetje los van elkaar houden. Ja, precies. En... Uh, nou ja, toen had ik daar gesproken en daarna, het was heel rustig, want ik sprak over Israël, dus dat kon weinig kwaad. Misschien dat ik niet ver genoeg ging, ja. maar na afloop van mijn preek liep iedereen weg. Ik zeg tegen de voorganger: waarom liepen ze weg allemaal? Mm. Hij zegt: Nou, we hadden daarna avondmaal en dat kunnen ze niet meer meevieren. Okay. Nou, dat ik, ik dat vind. is dan wel weer raar. Dat, dat gaat zo fel. Een, voorganger, nee, een oudste van een grote evangeliegemeente in, in, in Rotterdam die deed dat veel beter. Die wou graag een seminar over Israël houden, vier avonden. Mm -hmm. En de, de, de, de, de, de kerkenraad of de raad of u het noemen wil, die wilde daarover gaan van gedachten wisselen. Ja. Die, die man die dat graag wilde, een vriend van Israël, die zei dat doen we niet, dat loopt toch uit op discussies. Dat is, dat is, uh, als we het er niet allemaal over eens zijn, dan, dan doen we het gewoon niet, dat ja. seminar. En die man is ervoor gaan bidden en bidden. En na twee jaar of zo, hij moest vrij lang bidden, maar twee jaar kreeg, kreeg ik dat sem seminar en, en nog een seminar daarna. Hmm. En, en ze hebben daar in de gemeente een, een fantastische bidgroep voor Israël ja. er is groei, er is zegen. Maar het is dus een grote moeite om de gemeente geënt te krijgen op de edele lijf. Dat is het hele punt, want de meeste christenen vinden het allemaal wel best. Ja. Ja, als ze samenkomt, maar even rustig verloopt, als ze wonderbaar horen. Kijk, nu is een belangrijk punt, de zien hoe de Heere God onderweg is naar Sion. Ja. Dat is ook een zin. Hij, hij brengt de Joden thuis, het Israël brengt die thuis, hij helpt Israël in alle opzichten. Hij, uh, hij bevrijdt het land, hij ondersteunt Israël. En, en dus, wij moeten mee met ons hoofd naar Jeruzalem. Maar ik vind het wel mooi dat je dat zegt, dat de Heere God zelf onderweg is terug naar Zion. Nou, dat staat toch ook in de Bijbel. Ja. Ik zeg niks anders wat in de Bijbel nee, staat. Ja, nee, maar goed, het is goed om dat nog eens een keer te onderstrepen. Ja. Het is, hij, hij zal zijn tempel in Jeruzalem We hebben, de vorige uitzending ja, hebben gezien, ja. hoe de heerlijkheid van de heren daar door de Oostpoort Jeruzalem binnenkomt. Precies. En, en hij is onderweg. Ja. En hij maakt de, de toestand in de wereld en de vervulling van honderden provincieën, die, die gaat echt allemaal erop wijzen dat God op weg is naar ook de eerste situatie. En wat was de eerste situatie van, van de gemeente gemeen. in Jeruzalem? Ze waren, ja, zaten ze zaten in Jeruzalem. Je maar ze waren ook, laat ik zeggen, een Joodse secte, zou je bijna zeggen. Ja. Een, uh, een onderdeel van het Joodse geloof. Ja. We hoorden daar gewoon bij. En kijk, daarom moeten we ook terug naar Israël, politiek gezien. Mm -hmm. De enige hoop voor de politiek en voor Nederland is als we teruggaan naar Israël... Dat zei Netanjahu eigenlijk ook in de Verenigde Naties. Wist je dat? Wat zei hij? die heeft in de Verenigde Naties heeft ook een redenvoering gehouden. Ja. tegen een ijzig publiek natuurlijk. Ja, ik weet dat hij een poosje stil was. En hij zegt, hij had een lange aanval op Iran natuurlijk. en dat atoomprogramma. Ja. en indirect wat over Obama. daarom is Obama natuurlijk zo boos over. Ja. Maar goed, hij zegt tegen de Verenigde Naties: sta naast ons. En laten we samen het terrorisme bestrijden. Precies. Wij strijden ook voor u. Ja. Nou, is het blog is eigenlijk het, uh, het hoe noem je dat uh, de vooruitgeschoven post in de strijd tegen de radicale islam. Ja. En geen applaus, alleen nog maar. ...nog meer eenzijdige, hatelijke, leugendachtige, bozaardige anti-Israël-resoluties van de natie. Een andere Joodse professor, die, uh, die heette Miron Menzini, ik heb dat gelezen, dat stuk. Die schrijft in een, een nieuwsbrief van een stichting Ami Jeruzalem Centrum... ...Israël kan de helpende hand bieden aan elk land dat vastbesloten is om de ISIS te bestrijden. Israël heeft de ervaring, de kennis, de inlichtingendienst en zelfs nog enige middelen die nodig zijn om het tij van de radicale jihad te keren. Als er niets gedaan wordt, zal ISIS niet alleen het Midden-Oosten overspoelen, maar de hele westerse beschaving meeslepen als een storm van ongekende afmetingen. Ons leven kan zo overhoop gehaald worden, ons westerse leven bedoelt hij, dat het generaties gaat duren om het weer op te bouwen. Paulus besteedt bijzonder veel aandacht aan zijn onderwijs over Israël. He, in de Romeinenbrief en ook aan het onderwijs over Israël... in de relatie tot de gemeente en de gemeente en Israël en Israël en de gemeente. Ja. En de gemeente van de gelovigen uit Aha. de volken natuurlijk. Zag maar eens wat noemen Romeinen 9 vers tot 11, drie hoofdstukken. Romeinen 3 vers 1 tot 3. Romeinen 15 vers 7 tot 11... En daarna besteedt hij nog eens een paar hoofdstukken in de Everse brief. Ja. Nou, we beginnen maar eens even met uh, de Everse brief mm -hmm. En met de, die adoptie, hè, daar uh, vroeg je naar. Ja, ja. Die adoptiekinderen. Dan gaan we naar uh, Eversen 1, vers 5. Dus Paulus begint er daar meteen al mee. Ja. Everse 1, vers 5. Even kijken. Ja, hier heb ik hem. Everse 1 en dan vers 5. Hij spreekt de gemeente, een positieve, krachtige gemeente was de gemeente in Everse. Dat lees je ook wel in openbaring. En dan spreekt hij ze aan. In liefde heeft hij ons, dat is gelovig in de heer Jezus, mm -hmm. tevoren... En dat is dus, spreekt hij speciaal tegen de gemeente van Everse. Heeft hij ons van tevoren bestemd als zonen... ...van hem te worden aangenomen... ...door Jezus Christus. Ja. En uh, in de Engelse vertaling staat... ...adopted. Het ja. zijn gewoon geadopteerde kinderen. Ja. En Paulus zijn inzet... ...is altijd geweest... ...om te laten zien... ...tegenover zijn Joodse medebroeders... Mm -hmm. ...dat die aangenomen zonen... ...de geadopteerde kinderen... ...dezelfde rechten hebben... ...als de Joodse... ...de echte kinderen. Ja. Uh, im ...blijft Gods lievelingszoon. Mm -hmm. Israël blijft Gods eerstgeboren zoon. Precies. De Messiaanse joden blijven in het bijzonder uitverkoren door God... ...voor een nog bredere taak dan Israël heeft. Mm -hmm. nee, dat is heel belangrijk dat we dat zien. Met het volle rechten zijn we dat. Uh, en dan gaan we kijken... Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ook ons natuurlijk, uit het Egypte van de zonde. Ja. En dat geestelijke uitleg is natuurlijk een prachtig, prachtig spel. Ja. Als het geestelijk Zeker. gedaan wordt. Zeker. Ja. En dat moet ook zo gebeuren. En, kijk, Paulus die heeft alle moeite genomen dat wij in Christus Jezus, denk erom, de grote zoon van Israël, de grote zoon van God, dezelfde rechten hebben. Ja. En die kerken die hebben die nadruk van Paulus eigenlijk verkeerd uitgelegd. Mm -hmm. Die hebben gedacht, het is was nou van ons. Ja. Uh, wij, wij hebben de rechten overgenomen. Ja. En ik heb je het verhaal ge verteld, geloof ik, over die koekoeksjongenparais ja, ja, en klopt. Ja, we hebben het gehad. Ja, dat koekoeksjongen ja. dat in een nest gelegd wordt, ja. en dat alle kleine vogeltjes en de eitjes eruit gooit, en alle rechten van de koekoek -Koek op eist. Ja. En we zien in deze tijd, dat toen dat gebeurde, dat de Almachtige, de Grote, ik zeg het met eerbied Arend, onder het nest doorvloeg en die kleine zangvogeltjes opving ja. en het teruglegde in het nest. Ja, precies. Zo werkt ja. het en nu mee. In een goed adoptiegezin komt het ook wel samen, de kinder, ja. kinderen, de echte kinderen en de geadopteerde kinderen. Maar er blijft altijd een verschil. Je kan nooit van een adoptiekind een echt kind worden. Dat gaat mij ook iets te ver. Ik denk dat je dan met Paulus iets te, te weinig aan zijn, aan zijn ijveren. Nee, wij bedoel jij je maakt een statement dat uh, Israël, Israël is nou één keer de eerstgeboren zoon. zoon ja. Je kan niet een tweede geboren zoon uh, een eerstgeboren zoon maken. Nee, dat, dat, dat, dat, dat verschil blijft. Ja. Net zoals er is, uh, zeggen ze dan van. Dat is allemaal precies gelijk, dat maakt allemaal niks meer uit. Ja, ook man en vrouw. Ja. De man en de vrouw ja, ja, ja. blijven in ja. het leven ja. en in de samenleving en in het huwelijk hun eigen functie hebben. Ja. En uiteindelijk is de bedoeling dat het samen gaat. Zowel ja. man en vrouw, zowel adoptiekinderen als echte kinderen, ja, ja. samen één ja. een eenheid vormen. En we leert dus op, op een ja. gegeven moment van elkaar. Nu gaan we even kijken hoe dat dan zit. We gaan even uit de Everse brief en daarna uit de brief aan de Romeinen kijken hoe Paulus die relatie nu ziet. Ja. We beginnen bij Everse 2, vers 11. Spreekt hij tegen de heidengelovigen uit Everse: bedenk daarom dat jullie, die vroegere heidenen waren naar het vlees, en onbesneden genoemd werd. Door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden is aan het vlees. Ik denk dat hij dan toch zo een klein beetje tegenspreekt wat hij in Romeinen 3 zegt. <laughs> wat is dan het nut van de besnijdenis, zegt ja, ja, hij dan. Precies, ja. En dan eh, vraagt ja. hij zich af en hij zegt, eh, veelalij in veel opzichten. Ja. En hier zegt hij, ach, het is werk van mensenhanden aan het vlees. Nou ja... ja. Dat moet ik nog maar eens aan Paulus vragen. Ja, dat mag je doen als je straks. Uh, hem maar belangrijker is wat er hier volgt: dat gij in die tijden zonder de Messias was, zonder Christus, mm -hmm. uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Ja. Dat is heel belangrijk. Mm -hmm. uh, vreemd aan de verbonden van de belofte, ja. zonder hoop en zonder God in de wereld. Wat is er dan nou gebeurd? Maar thans, nu zijn jullie in Christus. Die vroeger verwacht waard, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Ja. Alles, alles, dat is altijd zo. Het is alles, alles in en door de Heer Jezus. Dat is heel erg belangrijk. Nou, dan gaan we verder. In uh, Efeze uh, 2, vers 19. Zo, in Christus dus, zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Ja, zijn... Dan... Nee, je hebt een echt Israëlisch paspoort, bij wijze van spreken. Ja, je hebt een echt ja. uh, verblijfsvergunning binnen Israël. Ja. In Christus. Moet er moet nog wel wat gebeuren, denk ik. Ja, <laughs> nou goed. Politiek gezien. Maar dat, dat, dat, dat moeten we ons goed realiseren. We gaan ja. nou niet op de deur van Israël bonzen. Nee, dat gaat nu niet werken, maar straks wel. Ja, straks, dan ja. gaat het allemaal werken. Ja. We zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar, en dan komt het, medeburgers der heiligen. Ja. Heel belangrijk, huisgenoten van God. Hmm. Dat is heel mooi dat dat van Israël gezegd wordt. Ja. Huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Ja. Het is, uh, hij zegt de Torah zegt hij er niet meer bij, maar uh, dat zegt hij ergens anders, wordt dat wel gezegd. Ja. Alles gebouwd op het fundament en de heer Jezus ook gebouwd op het fundament van uh, de, uh, de, de, de, de Torah en de profeten. Ja. Nou, en dan gaat hij verder in Efeze 3, dan zegt hij in vers 2, Jullie hebben gehoord van de bediening door Gods genade aan mij met het oog op u, ook met de, op het oog van ons gelovigen uit de heidenen, daarover in het kort schreef. Daarna kunt u bij het lezen daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus een geheimenis. Dat in de vroegere geslachten niet bekend is geweest. Zoals het nu door de heilige geest geopenbaard is... aan heilige apostelen en profeten. Wat is dat geheimenis? Dan komt hij weer dat de heidenen mede erfgenamen zijn. Medeleden, medegenoten van de belofte in Christus Jezus van het evangelie. Mede. Ja. We zitten we staan ja. naast en met Israël. En al die beloften zijn voor ons... Als we telkens, als over geprekt wordt, maar in de gaten gehouden wordt en gezegd wordt, het geldt in de eerste instantie voor Israël. Ja. En zoals Jezaja dat ik je zegt, een klein voorbeeld. Ik heb u in mijn hand gegraveerd. Hmm. Prachtige aanzichten zijn ervoor ja, ja. ja, Het is toch zo? Ja, zeker. Het, het is een troost en een bemoediging, is het ook. Ja. Maar het staat daar in de eerste plaats van Israël. Ja. En als we dan in Gods hand gekalifrafeerd uh, zien, mm. dan zien we daarboven is staan. Mm -hmm. Ja, maar daar wordt niet naar gekeken, dat is de tragiek. Ja, precies. En zo zijn er zo ontzettend veel van, van, van dergelijke beloften. En dan gaan we kijken nu naar Efeze. Oh, die hebben we nu gehad. We gaan nu naar uh, openbaring. Uh, nee, we gaan naar uh, Romeinen. Gaan nu naar Romeinen 11, als we daar nog tijd voor hebben. Romeinen 11. Ja, dan Romeinen dan stuk. 11, vers 9. Mm -hmm. Dat hebben we al vaker aangehaald. Ja. God gaf hen een geest van diepe slaap. Ja. Want eh, dan wordt dat wordt zo vaak gezegd, maar ze hebben de Jezus niet aangenomen. Ze hebben, dan zeggen ja. ze, laat ze hebben de Jezus verworpen. En, en, en, en anderen die zeggen dan, ze hebben de Heer gekruisigd. Ja. En dat uh, grenst aan het antisemitisme. Ik zeg het voorzichtig, mm -hmm. het is wel zo. Niet, uh, het is dus het verwerpen van de Heer Jezus, het niet herkennen en ook niet erkennen van hem als Messias, is duidelijk Gods wil en Gods plan geweest. Ja. Zelfs, zelfs in deuteronomium staat het al voorzegd. Ik heb het nog nooit in een seminar gezegd, maar ik wil er toch even naar kijken. Deuteronomium 28. Even zien. Deuteronomium 28. Of is het 27, hè? Ja, hier heb ik het. Deuteronomie 29 is het. Mozes riep heel Israël, vers 2, tot zich en zei tot hen... En dan gaat hij over de uittocht van Egypte. En hij heeft prachtige tekenen en wonderen gedaan. Maar, zegt hij, de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan... Of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. Ja. Dat is verrassend, zelfs in Deuteronomium al, zelfs bij de, de, de geboorte van Israël al, ja. heeft God het plan van het redden van mensen uit de heidenen, het invoegen van het, uh, een volk uit de heidenen binnen Israël, mm -hmm. heeft hij al van, van de eeuwigheid vast en van het begin van Israël ja, geopenbaard? Is ja. Israël is de blindgeborene uit Johannes 9. Tja. Ja. Is die blind geboren. Ja. En dan gaat zo liefelijk hoe de Heer daarmee omgaat. Met, Partig, die, ja. met die blind geboren. Ja. Nou ja, dat uh, gaat te ver om daar een preek over te houden. Ja, moeten de mensen hey. thuis gewoon maar even nakijken. Johannes 9 is dat, hè? Ja, Johannes 9 ja. is dat, ja. ja. En, en God gaf hen zelf een geest van diepe slaap. Opdat hij. Opdat er ruimte hadden. komt voor ons heidenen. Ja. En, ik, ik heb dat vroeger wel eens geleerd. God heeft Israël tijdelijk terzijde gesteld. En daar ben ik van teruggekomen. Ja. Dat doet toch nog tekort aan de genade van God over Israël. Precies. En uh, het is alleen. door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Door hun struikeling zijn zij gestruikeld. En ja. het blijft Gods geliefde volk. en Gods uitverkoren volk. Er staat ook geschreven. Hun tekort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 Zelfs genade op genade. En, Wat een genade. Dat, ja, en dat is het ook. Ja. En omdat wij te weinig dat gedaan hebben, hebben wij ook Israël niet tot jaloersheid verwekt. Ja, klopt. De rijkdom van veel synagogale diensten zet die naast de droogheid van veel van onze kerkdiensten. Hmm. Dat, dat, dat trekt toch niemand dat aan. Dat, <laughs> ik, ik vind het verdrietig. Ja, dat is ook verdrietig, Jan, hoe de, uh, kerken, uh, zeg kerken maar, uh, vergeleken met die synagogische diensten eruit zien. Maar toch zijn we geënt op die Elo lijf. Hoe zit dat dan? Ja, dat benadrukt weer hoe dicht wij bij Israël staan en hoe ver wij afgeweken zijn. Want er wordt gesproken over takken die weggebroken zijn. Ja, nou, er staat hier. Enkele takken zijn weggebroken. En wat zijn dat dan, die takken? Dat zijn de Joodse mensen uit de tijd van Paulus. Mm -hmm. die zich tegen het evangelie verzetten. Ja, ja. En die zijn weggebroken. En gij als wilde lood daartussen geënt bent. Ja, dus dus zijn... wij zitten nog tussen de takken van Israël. die niet weggebroken zijn. Niet heel Israël is weggebroken. Nee, nee, nee. nee. Een paar zijn er weggebroken. Ja. We zitten op die edele olijf. En als we dan daar dat niet realiseren en dat niet praktiseren, mm -hmm. dan worden we afgekapt van de edelolijf... en worden afgepakt, uh, afgetapt van de sappige wortel die er is, die heilig is... en er blijft helemaal niets, maar er ook niets van over. Ja, dan zijn we dus niet anders dan die uh, takken die al afgekapt waren. Nee, nee. En dan, kijk, er zijn mensen die tegen mij gezegd hebben... kom nou, nergens in de Bijbel wordt Israël de olijf genoemd. Let op. Uh, uh, uh, ...Jeremia 11 vers 16... Mm -hmm. ...een groene olijf... ...schoon van prachtige vrucht... ...heeft de Heere u genoemd. Uh, en onder luid gedruis... ...heeft een vuur zijn loof aangestoken... ...en zijn zijn takken verbrand. Dus dat is de, de ballingschap. Maar ja. nou, wat gaat de Heere dan verder doen? Dan zien we in Hosea 14... ...vers 5 tot 7... ...ik zal hun afkeerigheid genezen. Ik zal jullie vrijwillig lief hebben, want mijn toren keert zich van hen af. Ik zal zijn als de douw voor Israël en ze zal bloeien als een lelie en haar wortels uitstrekken als eh, van de Libanon. en dan Een wijnstok eh, wordt er nog genoemd en een olijfboom. Zijn loten zullen uitlopen, zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom. Ja, dus dus de God die herstelt zo... dat allemaal, dat is zo logisch als ik weet niet wat. En aan het einde van de Romeinenbrief, mm -hmm. dan zegt de Bijbel nog iets: een trouwtekst. Nu gebruiken wij die: mm -hmm. aanvaard elkander. Ja. Maar in Romeinen 15 bedoelt hij daar: aanvaard elkander, let daar nog heel even op. Daarom aanvaard elkander, Romeinen 15, vers 7, zoals Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Ik bedoel namelijk dat Christus terwille van de waarachtigheid een dienaar van besneden is geweest. Om de belofte van de vaderen te bevestigen. En dat de heidenen terwille van zijn ontferming hem gaan verheerlijken. Zie? Dus met andere woorden, de besnedenen en de heidenen aanvaarden elkander, zegt Paulus. Hij voelde het al aankomen. En wordt een eenheid. En wordt een eenheid ja. in de hand van God, zoals Ephraim en Juda een eenheid worden in de hand van God. Nou, nog een paar praktische tips dan hoe we die eenheid kunnen bewerken. Nou, wij moeten beginnen natuurlijk, want dat is natuurlijk een enorme stap. En je ontmoet een enorme achtertocht, terechte achtertocht ja. bij, bij veel Joodse mensen. Het eerste, ga er geen ruzie over maken. Precies. Erken dat je medeburgers met Israël bent. Ja. Onze relatie met Israël. En begin met bidden. Ja. Het gebed voor Israël en bidden om leiding van de Heilige Geest. Geen ruzie, geen discussies. Eh, als er veel bezwaren zijn, stel het uit. Ga wel in elke dienst of bidstond een gebed opzenden voor Israël. Dat moet. Ja, dat, dat, dat is een bijbelsopdracht. Dat Doe dat. Door de serie 1 En, de, en de leider, de bidstond en de leider die zei altijd... Hé, hey, er is nog niemand die gebeden heeft voor Israël. <laughs> is er niet iemand, de broeder of een zuster die voor Israël bidt? Ja. En Zo hoort een witstond geleid te worden. Heel belangrijk. Neem onderwijs van Messiaans-Joodse leiders. We zijn het ook lang niet allemaal met elkaar eens, nee. maar u bent allemaal toch wel genoeg in de Bijbel gegrond om daar uh, de mooie dingen uit te pikken en dat mee te nemen. Uh, doe mee, zoals veel gemeenten zal doen in Nederland, met het Lofuttenfeest. Ja. In het duizendjarig Rijk zult u het toch moeten doen. <lacht> Leer het dan dat dat zegt de Bijbel ook. En, en, Houd eens een keer een zijdermaaltijd, onder leiding van de Messiaanse jood. Dat is een enorm fijne ervaring. Groei daarin en zegen Israël en de Heer zal u zegenen. Genoeg zaken voor ons om uh, aan te pakken, om zeg maar één te worden met die oudere broeder die Israël heet. Amen. Jan, ik wil je heel hartelijk danken voor deze serie. Het was uh, genoeg om weer met je te mogen werken. En uh, wie weet... Als de Heer het toestaat, gaan we gewoon nog weer een nieuwe serie met je maken. Ik heb eerst drie maanden nodig om uit te rusten. Helemaal goed. <laughs> het wordt vakantietijd dus uh, na deze serie en dan uh, heb, je ja, maanden, ja, prima. heb je drie maanden tijd. Het was voor mij een vreugde om met jou en het, het team hier samen te werken. Dat is altijd goed. Dankjewel je Jan. Ja, we zijn gekomen aan het einde van deze serie. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. We kunt natuurlijk altijd alle afleveringen, maar ook van de vorige series nakijken in onze programma uitzending gemist en uh, heeft u vragen dan kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen naar family 7 Nogmaals, heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot misschien wel weer een volgende serie van eindtijd en profezie.